Die dag zal ik niet gauw vergeten. Ik voer op de antiloop. Een fraaie schoener, een prachtige boot. Ik was de scheepsarts. Veel had ik niet te doen op dit schip. De rauwe zeebonken waren ijzersterk. Kinderachtig waren ze niet. De kapitein William Pritchard stelde persoonlijk prijs op mijn aanwezigheid, geloof ik. Gulliver, zei hij vaak tegen mij. Gulliver... Ik heb je vader nog gekend. En ik bezocht hem vaak op zijn landhuis in Nottinghamshire, dat mooie Engelse graafstap. Hij plachtte herinneringen op te halen aan de tijden van welleer, aan de politiek, aan de trotse Engelse groep Ik interesseerde me er niet zo voor. In het voorjaar van 1699 waren we van Bristol vertrokken. We zouden een reis naar de Zuidzee maken en daar verheugde ik me geweldig op. Ik had er niet op gerekend dat het schip getroffen zou kunnen worden door een orkaan. Nu zaten we midden in de orkaan. Ik was bang, ik huiverde. Ik zat in mijn kajuit toen plotseling het schip was kapot. De hele kiel scheurde. Er was geen redder meer. Ah! Ik belandde in een sloep, Maar veel geluk hadden we niet. De boot sloeg om en we moesten zwemmen. Van de bemanning heb ik nooit iemand teruggezien. Nee, ik zal die dag nooit vergeten. Meer dood dan levend zwom ik naar wat ik dacht dat de kust was. De moeder wanhoop gaf me kracht. Ook toen ik geheel uitgeput was. Mijn doorzettingsvermogen werd beloond. Ik voelde grond onder de voeten. En wade door de ruwe golfslag naar een strand. Een zandstrand. Uitgeput viel ik neer. Eigenlijk was de strijd te zwaar voor me geweest. Half bewusteloos viel ik in een bodemloze put. Een slaap. Een diepe slaap die, die zeker een etmaal moet hebben geduurd. Toen ik wakker werd, was de orkaan voorbij. De zon stond aan de hemel en ik knipperde met de ogen... en ik, ik was blij dat ik leefde. Want niet zodra was ik wakker of, of ik herinnerde me... de afschuwelijke orkaan en het gevecht met de elementen. Ik bleef nog wat na zozen en besloot toen op verkenning uit te gaan. Want mijn maag gaf duidelijk te kennen dat mijn lichaam voedsel vroeg... Ook had ik een ondraaglijke dorst. wat is dat? Ik kan me niet bewegen. Ik hoor iets vreemds. Ik voel ook wat vreemds. Het is net alsof er een beestje over mijn been loopt. Zou ik in een mierennest zijn genegen? Het kriebelt. Even krabben. Zelfs mijn armen kan ik niet bewegen. Dat zou versterkt zijn. Misschien doe ik toen meer gezien. Nee, dat zou wel niet kunnen. Dat wil ik toch? Ik voel ik ook, ook wat op mijn schouders. Ik kan niet zien, want ik kan mijn hoofd haast niet bewegen. Wacht, ik... Ja, een beetje kan ik mijn nek wel draaien. Nou, mijn ogen helemaal in mijn ooghoeken... Als ik niet oppas, hoor ik schreeuw. Uh, nou kan ik wat zien. Nee, nee. Er lopen hele kleine mensjes op mijn schouder. Hele kleine mensjes. Mensjes zo groot als vingers. Ze dragen pijlenbogen. En kokertjes voor de pijlen. Zoiets heb ik nog nooit beleefd. Wacht, wacht. Ik zal proberen ze weg te blazen. Schuin uit mijn mondhoek. Zet eind ze terug. Ze blazen de afdocht. Ik blaas ze weg. <middels> ah, ah, ah. Wat doen ze nou? Ze schieten hun pijltjes in mijn wang, geloof ik. Ah, het, het lijkt er wel speld prikken. Dat doet pijn, flink pijn. Ik zal ze, die kleine lemmetjes. Ik, ik vermoed wel wat ze gedaan hebben. Ze hebben me gevonden. En me vastgebonden op de een of andere manier. Zelfs mijn haren zijn vastgebonden. Wie weet hebben ze me wel met duizend draadjes verankerd. Als een schip aan de kade. Maar ik ruik me wel los. Eén, twee... Ik... Oh, goeie help. Ze schieten weer pijltjes om Dat prikt er Ik zal dan maar rustig houden en net doen alsof ik slaap. Culliver deed zijn ogen dicht en hield zich doodstil. Hij deed net alsof hij sliep en van de prins geen kwaad wist. Maar dorst en honger kwelden hem. Opeens hoorde hij het timmer. Hé, hey, wat is dat nou? Wat zullen we nou weer hebben? De kleine mensjes waren bezig een lange trap te maken met aan het einde een platform. Het was een soort kansel met een hek eromheen. Drie tot vier mensjes konden erop staan. Het was vlak bij het hoofd van Gulliver. Na enige uren was de stellage klaar. De koning van het vreemde volk bij wie Gulliver was beland, beklom de trap en hield vanaf de kansel een toespraak tot Gulliver. Ben, boomerum, boomerin, ma, bamra, boerboe, bengera, barbeer, Gulliver begreep er niet veel van. Eigenlijk niets. Maar later werd het hem duidelijk dat hij terecht was gekomen in het land van de hele kleine mensen, de Lilliputters. Ze hadden hem gevonden op het strand en het leger van de Lilliputters was eraan te pas gekomen. Soldaten sloegen pennen in de grond en met duizenden draden werd de schipbreukeling, die voor de Lilliputters een reus van ongekende afmeting was, vastgebonden op zo'n manier dat hij nauwelijks een vin kon verroeren. Boemer, <treeks> de waarde, Clifford luisterde een poosje en besloot duidelijk te maken dat hij dorst had. Hij smakte met de lippen. Oh, dorst. Oh, heb ik een Oh, ik versmacht. De koning scheen hem te begrijpen. Hij taalde de trap af en gaf enkele bevelen. Boem, Het duurde een poosje, maar toen werden er honderden ladders tegen Gulliver's lichaam opgezet. Rond zijn kind werden kleine trapjes gezet die tot zijn lippen kwamen. De lilliputters waren uiterst handige kereltjes. En dat bleek uit de manier waarop ze vaatjes met een smakende drank langs de ladders hezen tot vlak bij Gulliver's mond. Daar stonden op de trapjes andere lillieputtels die de vaten aanpakten. Ze tilden de vaatjes hoog op en gootten de inhoud door een schenkgap tussen Gullivers lippen. Mm. Het ging met druppels tegelijk, zo leek het tenminste voor Gulliver. Mm. Het duurde een uur voor de dorst van Gulliver was gelest. Dat was geen wonder, want een vat bevatte niet meer drank dan een half vingerhoedje. Een vingerhoedje van een gewoon mens dan. Nadat Gulliver voldoende had gedronken... Beduidde hij honger te hebben. Oh, honger. Oh, wat heb ik een honger? En nu kwamen er manden vol kleine broden. Niet groter dan halve knikkers. Rondgebakken. Ook werden er manden aangedragen met boutjes vlees. Dat wil zeggen, voor de lilliputters waren dat flinke bouten. Maar voor Gulliver leken de bouten meer op balletjes. Maar <laughs> smaken deden ze. Mm, dat, dat smaakt naar meer. Toen Gulliver's dorst was gelest en zijn honger was gestild, was hij zo moe dat hij weer in slaap viel. Een van de Lilliputters, een soldaat van het Lilliputtersleger, kreeg een heel ondeugende gedachte in het hoofd. Hij klom tot onder de neusgaten van Gulliver en luisterde naar het gesnurk. Toen stak hij plagerig zijn lans in een neusgat van Gulliver en bewoog die heen en weer. Ja, en voor Gulliver was het alsof hij werd gekieteld met een strootje. Oh, door de kracht van de luchtstroom werd de soldaat weggeblazen. Maar gelukkig werd hij niet gewond. Terwijl Gulliver sliep, togen de Lilliputters flink aan het werk. Zij maakten een lang voertuig om Gulliver daar op te rollen en hem te vervoeren naar een stad. Met behulp van honderden katrollen wist men de slapende Gulliver op het voertuig te wentelen en duizenden paarden, niet horen dan buizen trokken hem naar de hoofdstad van Lilliput. Het voertuig piekte en kreunde aan alle kanten, maar Kulverberg niets van de reis. En toen hij wakker werd, was hij in de hoofdstad van Liliput. Hij lag vastgebonden aan kettingen bij een tempel. Ja, voor hem was het maar een tempeltje van geringe afmetingen. Maar voor de Lilliputters was het de grootste tempel die daar ooit was gebouwd. Bah, ik heb lekker geslapen. De Lelipetters hebben zeker een slaapmiddel in dat drinkspul gedaan. Het smaakte lekker trouwens. Hé, hey, ik kan mijn ene arm bewegen. Die hebben ze zeker vergeten vast te maken. Of wat ook kan. Misschien stellen ze me op de proef. Misschien willen ze zien wat ik ga doen. Nou, ik ben niet gevaarlijk, herentjes. Ja, jullie mogen best op me lopen... Bekijken jullie me mij van alle kanten. Oeh, mijn maag speelt een klein beetje op van al die bouten. Nou ja, de gehaktballetjes die ze me te eten hebben gegeven. Wel lekker, maar ja, dat, dat eten ben je niet gewend, hè. Oeh, daar komt een kleine oprisping. Oeh, oeh, oeh. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, een klein oprustpinkje heeft hier grote gevolgen. Al die kereltjes die over mijn buik liepen, duimelen door elkaar... Ach, ik zal jullie wel even helpen hoor. met mijn ene hand tenminste. Ik zet jullie wel even op de been. De hulp van Gulliver viel een zeer goede aarde. En de Lilliputters begonnen de reus, die Gulliver voor hen was, een beetje te vertrouwen. Uit heel het land kwamen Lilliputters kijken naar de reus die in de hoofdstad was tentoongesteld. Gulliver mocht wonen in de tempel die al lang geleden buiten gebruik was gesteld. De tempel had een soort poort van een meter hoog. Daar kon hij onder kruipen om s te slapen. Culliver was een goedig mens. Hij liet het rustig toe dat honderden lilliputters over hem heen kopen om zijn geweldige afmetingen te bekijken. Maar zoals het bij alle volken het geval is, waren er ook bij de lilliputters een paar dorfallen. Ze schoten pijlen af op zijn gezicht. O, ah, bijna in mijn oog. Het zijn speldenprikjes, maar aan je ogen kun je niet veel hebben. Commandant, pak ze. Of de commandant Gulliver verstond, weet niemand, maar hij begreep hem wel. Hij liet de belhaals grijpen en vastbinden en gaf ze Gulliver in diens vrije hand. <laughs> mannetjes, nou heb ik jullie. Ville zal ik jullie levend verslinden. Wacht, ik zal even mijn zakmes pakken. Gulliver stak alle mannetjes op één na in zijn zak. Het ene mannetje hield hij vlak voor zich... en vervolgens knipte hij zijn zakmes open. Wees maar niet bang hoor, mannetje. Ik zei niet opeten. Ik ben de kwaaiste niet. Je deed anders wel knap gevaarlijk, niet? Nou, ik zal het je maar vergeven. Ik snijd je touwen wel even los met mijn mes. Gulliver bevrijdde alle lastige kereltjes... en zette hen heel voorzichtig op de veilige grond. Een daad waarmee hij zoveel vertrouwen verwerf dat de Lilliputters besloten hem vrij rond te laten lopen onder bepaalde voorwaarden. Zo werd Gulliver onderdaan van het koninkrijk Lilliput. Hij leerde de taal en kon zich spoedig met de kleine mannetjes onderhouden. En elke dag verbaasde hij zich meer en meer over het leven in Lilliput. Je bent een wonder. Kerel, Gulliver. Dat moet ik bestrijden, majesteit. Zeg maar Pipiaan tegen me. Pipiaan van Lilliput. Dat betekent dat ik de grootste ben van allemaal. De koning. Graag, koning. Ik bedoel graag Pipiaan. Maar wat ben ik vergeleken bij jou? De grote Pipiaan is maar mier vergeleken bij jouw vorstelijke grootheid. Daarom vind ik jou een wonderlijke kerel. Ik ben niet anders dan u. Slechts wat groter. Nou, wat groter... Man, oh, je bent wel honderd keer zo groot als ik. En toch benut je je macht niet. Dat vind ik het gekke van jou. Ik ben een vreedzaam mens, koning. Ik gelost je me Pipian te noemen. Wij zijn grote persoonlijkheden onder elkaar, nietwaar? Ik zal je niet tegenspreken, uh, Pipian. Maar uh, een, een vreedzaam mens, als jij, voert die nooit of de nimmer oorlog. Hou je niet van krijgsrumoer? dapper vechten en dat soort dingen... Alleen wanneer ik me moet verdedigen, Pipian. Wanneer ik word aangevallen, kan ik mijn mannetje staan. Hm. Hoe voer je de strijd? Weg je met je blote vuisten? Gebruik je een knots? Of hebben jullie grote mensen edeler manieren van vechten? Ik denk aan het gebruik van het zwaard. Of kruisen jullie soms de degens? Uh, nee, Pipian. Als ik echt in het nauw word gedreven, dan trek ik mijn pistool. Pistool? Je hebt een geheim wapen. Er is niets geheimzinnigs bij, hoor. Een alledaags pistool. Je hebt er wat kruid voor nodig. Kruid? Wat is dat? Ha, ik merk wel dat jullie het buskruid niet hebben uitgevonden. Kijk, hier heb ik wat. In dit zakje. Oeh, een soort nie-spoeder, nietwaar? Daar lijkt het op. Het zit in een waterdicht zakje. Het is niet nat geworden toen ik schipbreuk leed. Zou dat erg zijn geweest? Het werkt alleen als het kurk droog is. Ik zal het wapen wel eens kunnen demonstreren. Oeh, wacht, wacht. Ik haal mijn leger erbij. We maken er een parade van, ja? Goed, ik weet wel wat leuks. Als je toch een militaire parade wil geven, laat het volk dan meegenieten, Pipian. Een uitstekend idee. Wapengekletter, machtsvertoon. Dat doet het altijd goed met de kleine Lilliputters. Stel eens wat voor. Nou, kijk. Als ik voor je paleis ga staan... Ik brand van nieuwsgierigheid. Dan zet ik mijn armen in mijn zij en spreid mijn benen. Ik, ik zet mijn benen zo ver mogelijk uit elkaar. Dan bezet je in je eentje het hele plein. Een groot vertoon van kracht en macht en paraatheid. Goeie gedachte. Dan laat je je hele leger oprukken. De muziek kan op ze voor. Prachtig, prachtig, ja. En tussen mijn benen doormarcheren. Dat is nog nooit vertoond. Als een vijand dit zou zien, zou hij bij voorbaat verpletterd zijn. Maar dan komt het. Als het halve leger met het paardenvolk en de trommelslagers... en de muziekkorpsen onder mij doorgemarcheerd zijn... dan laat ik zien wat mijn pistool waard is. Wat doe je dan? Dan schiet ik mijn pistool af. Dan weet ik meteen hoe het werkt. Dat gaan we doen, Gulliver. De koning gaf een aantal opdrachten... en de volgende dag werd de parade uitgevoerd. Heel Lilliput was leeggestroomd om het wapenfeest bij te wonen. Culliver stelde zich op het plein voor het paleis van de koning op. En daar kwamen eerst de trommelslagers. En vervolgens kwamen de muziekkorpsen en de rest van het leger van Lilliput. Ach, ach, ach, het was een prachtige. En toen het leger voor de helft was gepasseerd, Gulliver met een pistool, richtte het naar de wolken en trok de haal De gevolgen waren ontzettend. De paarden sloegen op hol en de muziekkorps raakte uit de maan en speelde ijselijk vals. De parade eindigde in warmte. Natuurlijk had Gulliver dit niet zo bedoeld. En gelukkig was koning Pipian niet boos. Dat was een mooi lesje voor onze generaals. Die leefden toch op de hoge hak. Het uh, hoge hak? Ja, ze trokken alle hakken aan zich en leefden op steeds grotere hak. Dat begrijp ik niet helemaal, pippi Jan. Ik zal het je uitleggen. Je hebt in ons land Lilliput twee soorten mensen. De lage en de hoge uh, U bedoelt de hakken zoals die aan schoenen en laarzen zitten? Precies, Gulliver. De lage hebben de minste praats, maar de meeste macht. Zoals je begrijpt, ben ik laag gehakt. Dat begrijp ik. De hoge hakten hebben de meeste verbeelding. Ze proberen alle hak aan zich te trekken. Maar hun werkelijke macht is niet zo groot. En dat beseffen ze nu. Daarom ben ik je erg dankbaar. Ik, ik, ik heb ze een hak gezet, als ik het goed begrijp. Precies, Gulliver. Jij hebt een prachtig wapen. Ik stel het graag ter beschikking van mijn koning. Zeg toch, Piepiaan. Koning Piepiaan en Gulliver werden dikke vrienden. Maar op een dag... ...gebeurde er echter iets vreselijks. Gallifer, er is iets ontzettends aan de hand. Vertel maar wat het is, koning Pipian. Onze vijand ligt op de loer. Vijand? Heeft Lilliput dan een vijand? Anders zouden we toch geen leger hebben, vriend Gallifer. Dat is waar, Pipian. Onze vijand is het volk van Blivescu, Een onbeschaafd volk dat woont op een eiland in zee. Onbeschaafd? Zeker. Ze pellen een ei aan de spitsenpunt... Terwijl iedereen weet dat je beter de stompenpunt kunt stukbreken als je een eitje wilt pellen. <gül> ja, is dat de oorzaak van de vijandschap? Jij vindt het een onbetekenend meningsverschil, merk ik. Is het bij de volkeren waar jij bij hoort dan anders, Galver? Uh, uh, nee, koning Pipian. Ook bij ons is de vrede breekbaar als de stompen of de spitse kant van een ei. Spionnen hebben me verteld dat Blefescu een vloot gereed heeft om naar Lilliput te varen. Jij, Gulliver, hebt een machtig wapen. Een pistool. Het is toch een pistool, nietwaar? Een pistool, ja, een schietwapen. Wil je ons helpen, Gulliver? Wil je je machtige wapen dienstbaar maken aan het volk van Lilliput? Een vloot, zei je, Pipian. Dan kan ik beter iets anders gebruiken dan mijn schietwapen. Gulliver dacht diep na. De spionnen van de koning Pipian konden hem precies vertellen waar de vloot van Blevescu gereed lag. Het was in een baai van het eiland waar het volk van Blivescu woonde. Daar lagen wel honderd schepen. <lacht> nou ja, <lacht> schepjes. Um, uh, koning Pipian. Ik luister, vriend Galliver. Uh, wat ik nodig heb, dat zijn honderd sterke kabeltouwen. Honderd haakjes, uh, vishaakjes voor mij. Grote sterke haken voor jullie lilliputters. En dan nog een grote ijzeren staaf. Ik zal de haken laten smeden in de Lilliputse staalbedrijven, Gulliver. De ijzeren staaf wordt gegoten in de koninklijke gieterij. En de kabeltouwen worden gedraaid in de touwbanen van Lilliput. Binnen enkele dagen heb je alles wat je nodig hebt. Gulliver had een prachtig krijgersplan. Toen hij de haken, de kabeltouwen en de ijzeren staaf had, ging hij druk aan het werk. Hij bevestigde de haken aan de kabeltouwen. En alle kabeltouwen knoopte hij aan de ijzeren staaf. Toen hij klaar was, deed hij zoveel mogelijk kleren uit... en gewapend met het vreemde maaksel ging hij de zee. Zwemmen bewoog hij zich in de richting van Blefesco. Oh, het, het is nog een aardig eind zwemmel. Ah, Wacht, wacht, wacht. Daar, daar voel ik vast de grond onder de voeten. Ja, en daar ligt het eiland Blefesco. Mensen, kinderen, ik ben net op tijd... Daar staan tienduizenden mensen langs de baai. En in die baai honderd kleine oorlogsschepen. Oh, een fraai gezicht, honderden kleine zeilen. Al die schepen, ze staan op het punt om uit te varen. Ik had geen dag langer moeten wachten. Ho, ho, ho, ho, ho. ze zien me opreizen uit het water. Ho, wat schrikken die arme mensen. Zo'n reus verwachten ze natuurlijk niet. Toen de bemanningen van de oorlogsschepen van Levescu Gulliver zagen... ...sprongen ze als één man van boord. Maar de soldaten van het leger namen hun pijl en boog... ...en schrokken honderden pijltjes af op Gulliver. Oh, oh, oh, die, die dingen prikken gemeen. Ik, ik zal mijn ogen moeten beschermen. Wacht, wacht, wacht. Ik heb nog een bril. Dat was ik vergeten. Zo even opzetten. Ja, dat gaat al heel wat beter. Met behulp van de vishaakjes haakte Gulliver de oorlogsscheepjes aan de kabeltouwen. Alle touwen kwamen samen aan de ijzeren staaf. Gulliver zette even kracht en sleepte de hele oorlogswoont van Blevescu naar de zee. Zwemmend bereikte hij Lillip. Jij hebt de vijand verslagen. Hij kan niets meer uitrichten. Je hebt ons volk een gewichtige dienst bewezen, Gulliver. Dank u, koning Pipian. Je hebt toch ook je pistool leeggeschoten op de Vesco, hoop ik. Nee, Pipian, een dapper volk wil ik niet onderdrukken. Wat? Dit kan ik beschouwen als een blijk van ontrouw. Het was de eerste keer dat koning Pipian Gulliver koel bejegende. Gulliver besloot dan ook maar heel erg voorzichtig te zijn. Een aantal weken verliepen. Toen... Brand, brand, in de koninklijke paleizen brand, een ontzettende rauwkussen, ik ben een van brand. In de koninklijke paleizen was brand ontstaan, snel grepen de vlammen op zich heen. Natuurlijk had die niet in een korps dappere brand in, maar men moest de brand blussen met behulp van embertjes water. En in iedere emmer ging niet meer dan een vingerhoek water. We redden het nooit. De paleis is helemaal afgeranden! Waar moet de koning nu wonen? Ik moet ze helpen, maar hoe? Wacht eens, wacht eens. Gisteravond heb ik nogal veel lillypunten wijn gedronken. Ja, eigenlijk moet ik nodig. kom, het doel heilig te middelen. Een erg menselijke eigenschap werd een Gulliver gebruikt om het vuur te doven. Als een menselijke brandspuit wierp hij het water in de vlam. Veel meer dan de vingervoetjes water van de liliputse brandweer. En het grootste gedeelte van het paleis werd op die manier gered. Zo, ze zullen me dankbaar zijn. Maar het tegendeel was waar. Wij voelen ons zwaar beledigd. Ons paleis gered door een menselijke brandspuit. Het is vreselijk. Gulliver besloot te vluchten naar Blevescu omdat spionnen de koning daar bericht hadden dat Gulliver zijn pistool niet op een dapper volk had willen leegschieten, werd hij met veel eer en dankbaarheid ontvangen. Ik ben koning Papiri van Blivescu. Je komt als geroepen, Gulliver. Ja, ik ken je naam al. Ik heb uw vloot geroofd. En u zult mij wel niet dankbaar zijn. Wat gebeurd is, is gebeurd. Je bent niet mijn vijand, dat is koning Pipian. Die man pelt zijn eieren aan de verkeerde kant. Aan de stompe kant, Ongelooflijk. Ik kwam als geroepen, zei u. Ja, groot mens. We bouwen een nieuwe vloot. Maar onze baai is verstopt. Verstopt? Ja. De gehele baai is bezet... door een reusachtige omgeslagen boot. Dat moet een sloep van het schip zijn... waarmee ik schipbreuk leed. Daar zou het eens mee op kunnen... Ik zou misschien een schip met gewone mensen. Uh, uh, mensen zo groot als ik, kunnen tegenkomen. Uh, veel schepen varen naar de stille Zuidzee. Misschien kun je ons helpen de boot uit het water te verwijderen. Met behulp van Koning Papiri en diens soldaten slaagde Gulliver erin de sloep te lichten. De boot werd voorzien van een zeiltje. Ja, twee roeispanen waren gehavend, maar konden toch nog worden gerepareerd. Van koning Papieren kreeg Gulliver voedsel en drank mee... en in zijn broekzak vond de enige schapen die hij ter geschenke had gekregen... een warme stal. Het afscheid was allerhartelijkst. Goeie reis, groot mens. Goeie reis. Goeie reis, goeie reis naar de grote wereld. Tot ziens, goeie mijn god. Ik zal jullie kleine mensjes niet gaan vergeten. Goeie reis. goeie reis. Tot ziens. Goeie reis. Tot ziens. Hoi ah, je goed. En zo voor Gulliver... Roeien en zeilen in zijn boot, nieuwe avonturen tegemoet. Na zijn avontuur in het land van Lilliputters voer Gulliver in een sloep over de stille Zuidzee. Vier dagen voer hij nu al. En met een zakkompas bepaalde hij zijn koers. Voedsel en drank had hij voldoende. Het wachten was erop of zijn hoop in vervulling zou gaan. Zijn hoop een schip te ontmoeten. En die kans was niet denkbeeldig, Want vele Engelse en Hollandse koopvaarders voeren op die route die van Europa naar het verre oosten leidde. En op de vijfde dag... Het lijkt wel of ik er een stipje zie. Dat zou een zeil van een schip kunnen zijn. Ongelooflijk, dat zou mijn redding zijn. Het was het zeil van een schip. Gulliver zette op zijn sloep, die hij roeiend voortbewoog, een zeil bij... en trachtte de aandacht van de bemanning van het schip te trekken. En na een poosje... Ze een vlag. Het betekent dat ze me ontdekt hebben. Ik ben rimpel. Het is een Engelse vlag. Het zijn landgenoten van me. Het lot heeft me gezegend. Ik, ik mag wel dankbaar zijn. Ik ben benieuwd of ze me nog een ander teken geven. Een zijn. Dat was een schot. Ze hebben een schot gelost... Nu weet ik zeker dat de bemanning mij gezien heeft. Drie uur later was Gulliver aan boord van de Engelse koopvaarder avontuur. De kapitein ontving hem hartelijkst. Hij begreep het een schipbreukkering te doen te hebben. Maar toen Gulliver hem van het land der Lilliputters vertelde, toen begon de kapitein hartelijk te lachen. <lacht> maar, eh, toch is het waar, kapitein. Kijk u maar eens wat ik hier mijn broek zag heb. Kijk... Huh? Muizen? Nee, kijkt u maar eens goed. Maar. maar, maar Hé, hey. vreemd. Dat lijken wel schapen. Hele kleine schaapjes en lammetjes zeker. Wel nee, kijk maar naar hun vacht. Bovendien, voor lammetjes zijn ze ook wel erg klein, vindt u niet? Ja, ja, ja je hebt wel gelijk. Niet te geloven, zeg. Een wonderbaarlijke geschiedenis, landgenoot. De kapitein van de avontuur was een verstandige kerel die begreep dat Gulliver hem geen dwaze bedenksels op de mouw zou spelen. Hij zorgde ervoor dat het zijn gast aan niets ontbrak. Gulliver schonk hem enige van die kleine schapen waarvoor de kapitein erg dankbaar was. En met kruimels scheepsbeschuit werden de beestjes gevoed. Op een dag begon het weer te waaien. Oh nee. Geen storm, alstublieft. Geen nieuwe schipbreuk. Ik, ik heb genoeg van Lilliput en ja, Vescu. Maak je niet ongerust, Gulliver. Mijn schip kan er tegen. Tegen de elementen is niets bestand, kapitein. Dat is waar, Gulliver. Maar ik heb erger meegemaakt dan dit stormje. De kapitein had gelijk. Het schip kon de storm goed trotseren. Maar de trotse koopvaarder werd wel honderd mijlen uit de koers geslagen door die storm. We zijn een aardig eentje afgedreven. Proviant genoeg aan boord, maar water, drinkwater hebben we nodig. Weet u waar u zich bevindt, kapitein? Ja, We zijn aardig uit de koers geraakt. We varen tussen Californië en Japan. Weinig land om aan te leggen, vrees ik. Landtipsen! Hé, hey, dat is vreemd. De uitkijk heeft land ontdekt. Dat, dat moet een vreemde kust zijn. Maar misschien is er drinkwater te vinden, kapitein. Dat zullen we in ieder geval proberen. Ik laat een boot uitzetten. Ik zou graag meegaan, kapitein. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Een uurtje later roeide men een sloep in de richting van de vreemde kust. Behalve de bemanning was Culver aan boord. Bovendien waren er enige houten tonnen meegenomen, want het ging om drinkwater. De opvarenden van de avontuur hadden echter weinig geluk. In het vreemde land was geen spoor te bekennen van iets dat een drinkwater leek. Nergens een bron, nergens een beek of een riviertje, nergens een zoetwatermeertje. De zee zochten aan de kust en Gulliver ging op zijn eentje wat verder land Ik dwaal nou al een hele tijd. Ik zal maar eens terugkeren. Hm. Vogels vliegen er hier wel. Grote vogels. Maar vogels zijn moet toch ook voedsel zijn en water. Jongen die... Die vogels lijken wel groter dan zeearmen. Ah, daar is de kust. Ah, de bemanning zit al in de sloep. Nee, Hé, hey, wacht even. Ze vangen weg. Ik moet mee. Maar de bemanning deed net alsof ze niets hoorden. En ze roeide zo snel ze konden. Ik moet nog mee. Wacht, ik wil mee. Goeie genade, Geen wonder dat ze roeien alsof hun leven ervan afhangt. Ze worden achtervolgd. Oh, door een mens. Een reusachtig mens. Een mens als een kerktoren, Dit, dit is niet te geloven. Ik moet een boze droom hebben. Maar Gulliver droomde niet. Hij was terechtgekomen in het land van Brobinak. Het land van de reuzen. Het vreemde land in de zee, waar alles groter is dan in de rest van de wereld. Ik moet me verstoppen. Als dat wezen me pakt, ben ik verloren. Maar, maar... Gulliver hield zich zo klein mogelijk en verstopte zich in het gras. Het was erg hoog dat gras en dat hielp een beetje. Ik, ik, ik, ik ben geloof ik buiten gevaar. Die sloep is ook niet meer te zien. Is ja, gelukkig maar die, die reus heeft de bemanning niet te pakken gekregen. Ze zijn ontsnapt. Maar, maar hoe kom ik hier ooit weg? De zee aan de ene kant, aan de andere kant een land waar zo'n groot wezen woont. Het wordt een moeilijke zaak voor een niet schepsel, zoals ik ben. Ja. Niet echt schepsel. Nou, besef ik pas goed wat dat betekent. Daar stond Gulliver in een vreemd land. Toen zijn belager weg was, besloot hij op onderzoek uit te gaan. En tot zijn verbazing vond hij een grote weg. Hij wist toen nog niet dat die grote weg niet meer was dan een looppaadje in een korenveld. Dat lijken wel boomstammen om me heen, maar, maar hoe merkwaardig. Een tamelijk gladde stam en een brede, lange pluim aan de spits. Ja, als ik niet beter wist, zou ik zeggen dat het een, een reusachtige korenaar was. Ik moet even goed nadenken. Die vogel was groot, hoog als een Kerktoeren was die reus. Een boom die lijkt op een korenhuiver. Ik, ik ben in een land waar alles ontzettend groot is, geloof ik. Gulliver had het bij het juiste eind. Hij merkte dat toen hij in de verte twee reusachtige mensen zag. Ze waren bezig het koren te maaien in het veld waar Gulliver stond. Oh, ik kan me niet meer verstoppen. Help! Een reus, pakt me alsof ik, alsof ik een insect ben. Laat me los. Help, ik bijt je in je vinger, hoor. I, I, I, nee. Oh, nee, laat ik dat maar niet doen. <lacht> Culliver werd opgepakt. Een van de reusachtigen bekeek hem van alle kanten. Verbaasde haast nog, verblufftig. Dan Gulliver zelf. De reus was echter niet de allerkwaadste. Hij stak Gulliver voorzichtig in zijn broekzak en besloot hem mee naar huis te nemen. Tjong, wat was het donker in de broekzak van die reus. Oh, hij heeft me zo te zien op een reusachtige tafel gezet. <middels> oh. Oh. Oh. Oh. Om je aan te schrikken. Wat was dat? Oh, zo te zien, een reusachtige vrouw met lange haarlokken. Haar als kabeltouw. <tisch> oh. oh. Maar het lijkt erop dat ze me eten wil geven. Ja, een schoteltje melk, <laughs> alsof ik een poes ben. Nou, schoteltje, het lijkt wel een kookpot voor een weeshuis. Hm. Nee, ik zou wel een slokje lust eens even proeven. ja. Hm. Het smaakt in ieder geval lekker. Gulliver werd als huisdier opgenomen in een gezin van reuzen. Een vader, een moeder en een dochtertje, Een klein meisje, tenminste in het land van de reuzen. Ze was maar tien meter lang. Klumdaklitsch heette ze. Ze werd verzorgster van Gulliver. Ze zorgde voor hem zoals een gewoon kind dat voor een poes deed. Gulliver ging veel van haar houden. Ze leerde hem de taal van de reuzen spreken. Maar voor Gulliver met Glumdaklitsch kon spreken, moest hij een boel vreemde avonturen beleven. Ik heb heerlijk gegeten vandaag. Glumdaklitsch heeft een bed voor me gemaakt. Pop een poppenbedje, wat oude lappen, een oude doos. Ik denk dat ik maar een poosje ga slapen. Mm, ah, het ligt verrukkelijk op die oude lapjes. Hey, wat was dat? Het, ik zie mijn hoedje. Oh, een monster. Maar kijk me vriendelijk aan. Allemachtig. Het is een poes. Een reusachtige poes. Een monster. Nee. Geen monster, de poespint. Het is een lief beest, geloof ik, maar het lijkt wel een leeuw. Nee, ik durf die poes toch niet te aaien. Een angstig avontuur. Maar de poes was zo mak, dat Gulliver later, gerold in haar vacht, een stukje kon doen. Ja, wat heb ik lekker geslapen. Uh, eh, Wat is er nou weer aan de hand? Een mens kan hier geen oog dicht doen, goeie. Genade, het zijn muggen. Reuze muggen. Ze lijken me aan te willen vallen. Ze gaan me steken. Ah, nee. ze, ze zijn zo groot als vogels. Ah! Nee. Help, help. Ja, ah, Wat zijn jullie zo groot als vogels? Ik ben niet bang. Ah. ah. ah. Op de ja, dat was niet mis. Ze hebben me flink gepikt, gestoken eigenlijk. lied schrok erg toen ze haar toetelmensje zag, Overdekt met steekwonden. Gulliver kon haar duidelijk maken dat hij graag een wapen wilde hebben om zich te verdedigen. En ze gaf hem een naald. Het leek op een stopnaald, maar voor Gulliver. ...was het zo goed als een degen. Ah, zonder klumdalklit zou ik het er niet levend afbrengen, geloof ik. Maar met dit water kan ik mijn mannetje staan. Ja, zegt dat wel, een mannetje. Een min mannetje. In dit land tenminste. Na een jaar in het gezin van de reuzen te zijn geweest... kon Gulliver hun taal spreken. Maar eenvoudig was het niet. Gulliver moest vreselijk hard schreven om zich verstaanbaar te maken... En de stemmen van de grootmensen leken zwaar en dreunend. Glemdalklits, ik ben nu een jaar hier. Ja. Je bent zo lief voor me geweest oh. al die tijd. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Maar dan ben je dat toch ook mijn lievelingsdier voor Gulliver? Oh, ik, ik ben anders geen poes, hoor. Nee, jij bent veel verstandiger. En je kunt zulke mooie kunstjes doen. Hm. Voor jou hm. doe ik alles. Moet ik altijd bij jullie blijven, Glumdogliet? Oh ja, wel bij mij. Ik, ik mag je niet weg laten lopen. Waar zou ik naartoe moeten? Ik, ik, ik, ik heb een verrassing voor je. Jij gaat hier weg. Hier weg? Mm, mm, mm. Je laat me toch niet in de steek? Oh nee, nee, ik zei toch al dat je bij mij blijft. Ik zal vertellen wat er gaat gebeuren. Ik ben niet verschillend. Nou. Je weet dat er vaak mensen komen kijken naar je, hm? Heer, Ja, ik ben een soort kijkbeest. M mijn vader krijgt daar geld voor. Oh, je hebt hem al heel wat opgebracht. Dan ben ik mijn gewicht dus in goud waard. Maar daar komt nog meer geld. Want ook de koning van dit land heeft van je gehoord. Een hele eer. Ja, maar daarom ga je nu weg. Want mijn vader heeft je aan de koning gegeven. Nou ja, nou ja, gegeven. Hij, hij heeft er een hele grote beloning voor ontvangen. Ik wil niet bij je weg, Nou, <laughs> dat gebeurt toch ook niet, mouw kereltje. De koning heeft namelijk besloten dat ik ook aan het hof kom. Nou, ik, ik, ik, ik ga met jou mee. Als je verzorgste. Ah, Dat vind ik geweldig. Ja. Zonder jou zou ik me heel ongelukkig voelen aan het hof. Oh, je bent toch niet voor niets, mijn troteldeer. Ah, ah. ah, knuffel, knuffel, knuffel, knuffel. Ah, je, je drukt me zo wat fijn. Het was waar wat dat Klitsch vertelde. Gelieve ging naar het hof van de koning van Brobinak. Het land van de grootmensen. De vader en moeder van Klumdak Glitsch vonden het een hele eer dat hun dochter hofdame werd. Al was het dan alleen maar als verzorgster van het kleine wezentje Gulliver. En Gulliver vond het wel leuk eens rond te kijken in een andere omgeving. Tenminste, als hij Klumdak Glitsch niet behoefde te missen. En hij had het er heerlijk. Voor ontbijt kreeg hij een kannetje room. He, kannetje room. Het lijkt wel een schip vol room. Ik moet eens even proberen op de rand te klimmen, want... Ja, wacht, hier heb ik een blok waar ik op kan staan. Zo. Ja. Wat is dat eigenlijk voor een blok? Hé? Het is een suikerklontje. Klont voor mij. Klontje voor de reuzen. Nou, nog even doorzetten. Zo. Ja. Nou zit ik op de rand van het kannetje room. Het lijkt wel een meer. Uh, ah, ah, help, ik ga even de oh, oh, oh, oh, Gulliver, je bent in de room gevallen. Oh, oh, oh, oh, oh. Wacht, wacht, ik wist het eruit. Ja, ja, dat is de straf voor je domheid, mannetje. In het paleis van de koning bevond zich een spinet. Een soort piano. Daar zou ik graag eens op proberen te spelen. Oh, kun je dat? Maar dat zou een mooi kunstje zijn. Dat vindt de koning vast leuk. Ja, het, het zal wel zwaar zijn. De toetsen zijn zo groot. Ik, ja, ik ben maar een kruimelmensje in jullie land, Klimdalklitsch. Oh, je, je, je rent gewoon langs de rand van de toetsen en je beukt erop met je vuistjes. Nou, vooruit dan maar. Zet hem maar op de rand. Daar gaat hij. Je haalt er wel muziek uit, zeg. Dat valt mee. Geweldig, zeg. Ik ga door. Met zijn muzikale fratsen wist Gulliver het hof te amuseren. Hij viel erg in smaak bij de koning en hij moest hem vaak vertellen wat hij allemaal had beleefd. Mijn vaderland is Engeland, koning. Uh, een land met een rijke historie. Vertel me er alles van, Galava. Dat zal ik doen. Ons volk is een zeevarend volk. De bewoners van het Engelse Rijk zijn altijd dapper geweest... en geen vijand van het vasteland van Europa heeft ons ooit kunnen onderdrukken. Wat is Europa, Galava? Een uh, ander land? Een uh, werelddeel, koning. Uh, dat bestaat uit een aantal landen. Wat is een werelddeel? En waarom zouden andere landen jullie volk onderdrukken? Ja, wij gewone mensen noemen dat oorlog. Gewone mensen? Jullie zijn kleine wezentjes, heel kleine wezentjes. Gewone mensen zijn wij. Wat, wat is eigenlijk oorlog? Nou, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, vechten en zo... O om elkaars krachten te meten, een soort wedstrijd. Nee, nee, nee. Oorlog is om elkaar een kopje kleiner te maken. <lacht> Nog kleiner dan jullie al zijn? zei, <lacht> <lacht> dan moet ik om lachen. Zeg. Dus op te lachen. Op te bulderen van het lachen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> u, u, u buldert beter dan wij. <lacht> het lijkt wel een kanon. Wat <lacht> zijn een kanon? Uh, mensen vernietigen elkaar daarmee. Wat zeggen we nou? Dat is vreselijk. Dieren doen dat zelfs niet. Alleen als een dier hongerig is, valt hij aan. Het viel niet mee de koning duidelijk te maken... wat er nu precies aan de hand was in de gewone wereld. Galava moest een groot aantal bezoeken afleggen bij de koning. Uren en uren moest hij praten. En nog was het de koning niet duidelijk. Ik begrijp er niets van, Galava. Jij komt uit een wonderlijke wereld... De beschaafde wereld, de majesteit. Beschaafd? Zeker twistziek. Wat je me verteld hebt over... Uh, uh, wat zei ook weer? Uh, de beschaafde wereld, collega. Ja, uh, beschaving? Yeah. Ja, uh, ja, wat jij mij verteld hebt over jullie beschaving... en jullie historie, dat komt neer op, op... op haat, nijd, ijdelheid, boosheid, sluwheid, moord, bloedpaden, vreedheid... Het is met wereldje wel, zeg. Zo moet u het niet zien, koning. U en uw landgenoten leven hier geheel afgezonderd van, van de beschaafde wereld. U kent onze gewoonten en zeten niet. Jij, Galver, jij bent zo'n aardig klein kereltje. Een onschadelijk beestje, maar ik geloof dat jij behoort tot een diersoort... ...die gruwelijk wijd is. Uw opvattingen over goed en kwaad zijn anders dan die van ons... Het menselijke ras. Het mensenras dat is ongedierte Gulliver, als het tenminste waar is wat jij mij hebt verteld. Voor Gulliver was het duidelijk: de koning van Robinhoek was wel een groot, maar geen beschaafd mens. En toch vond Gulliver hem zo aardig. En hij kon zo dus smakelijk lachen. <lacht> Als Gulliver nadacht over de menselijke beschaving, moest hij in zijn hart de koning gelijk geven. Er gebeurden vaak dingen in de mensenwereld die niet goed te praten waren. En toch, toch verlangde hij terug naar zijn eigen omgeving. Alles is hier zo onwerkelijk groot. Ik ben niet meer dan een soort insect, een nietige worm, Ach, een veldmuis in de gewone wereld... Dat betekent nog meer dan ik hier. Dag, Gulliver. Ga je mee wandelen in de paleistuin? Oh, je kijkt zo sip. Je zult ervan opknappen. Dag, Klimdalklitsch. Hoe kan ik nou met je gaan wandelen? Ik kan je niet eens bijhouden. Als jij één stap doet, nou, dan moet ik er wel twintig doen. Oh, maar daar, daar, daar heb ik op gerekend. Ik heb een draagkistje bij me. De timmerman heeft het gemaakt. Bedoel je dat, dat huis dat je daar draagt? En er zit een ring aan de bovenkant, is het niet? Ja, en door die ring steek ik mijn vinger. Ik kan je mijn pinkel dragen. Nou, dan ga ik mee. Zo, zo ik zet je in het kistje. Een prachtig huis, zeg. Het is helemaal gevoerd aan de binnenkant. Ja, en de timmerman heeft er een bedbank in getimmerd. Jij kunt slapen in je huis. Jullie zijn allemaal erg aardig voor me, allemaal. En toch ja, zou ik zo graag naar de gewone wereld willen. Mijn, mijn eigen mensenwereld. Oh, oh, oh, nou zag dat nou niet, Gulliver. Ik zou het dan niet kunnen missen. Oh, wees niet ongerust. Hoe zou ik hier weg moeten komen? Het draagkistje had een deksel dat vastgezet kon worden. De ring bevond zich aan de bovenkant van het deksel. Gulliver was erg blij met zijn huis. Aan twee zijkanten van het kistje had de timmerman ramen gemaakt. Ik heb een mooi uitzicht, Glymdalklitsch. Ja, jij boft. Toen Glymdalklitsch een poosje met Gulliver in zijn draaghuis gewandeld had, besloot ze even te gaan rusten. Ik, ik zeg, ja... En je huis even neer. Ah, mijn ogen vallen haast toe. Dan ga je even een dutje doen hier in de paleistuin. Ik red me dan. Uh, goed, Gulliver. Oh. Oh. Oh. Even rustig dan. Oh. Maar terwijl klem dat ik, ik liet Kwam de jachthond van de koning even snuffelen aan het draaghuis van Gulliver? Hey, een hond! Een, een monsterachtige hond! Daar kom ik niet levend vanaf! Dumdogglitsch! Dumdogglitsch, help! Hey, hij snuffelt aan me. Straks bijt hij me dood. Help! Help! Zijn tanden blikkeren vlak boven. Zijn tanden klapperen! Dit kost me eigenlijk het leven, geloof ik. Mijn deeg, mijn deeg, ik heb van glum een stopnaald gekregen, dat is mijn wapen. Nou, pak dat enge beest me. Ik steek hem met, st met mijn degen in zijn lip. Da! Ah, zo, dat, dat gevaar heb ik weten te keren. Ja. Oh, oh, oh. Oh, Gulliver, Gulliver, de hond had je bijna te pakken. Ja, dat geloof ik ook. Ik dacht dat beest... Dat beest mij zou verslinden. Oh, en ik sliep. Hoe kon ik zo dom zijn? Op een dag besloot de koning een reis naar zee te maken. De koningin, Klimbal Klitsch en Gulliver mochten mee. Vandaag zou ik een wandeling moeten maken met jou langs het strand, Gulliver. Maar ik voel me niet lekker. Dan blijven we thuis. Het is hier prachtig in het koninklijke buitenverblijf. We zullen ons best vermaken. Nee, nee, ik wil dat jij zeelucht krijgt. Mm, mm, dus dat is toch gezond voor zo'n klein kereltje. Goed, mm. dan ga ik wel alleen. Ja, ha, ha, ha, ha, ha. zeker ontsnappen, hè? Nee, nee, nee. Zo'n trottelbeest als jij willen behouden. Oh, je bent een veel te leuk. Keen Toch verlang ik naar mijn vrijheid. Mooi, oh, Je kunt toch niet van dit eiland afkomen, Gulliver. Nee, ik zal de lakij vragen of hij met je wil wandelen. Hm? In, je, in je draaghuis natuurlijk. Misschien spring ik er wel uit. <wijziecels> Dan val je erg diep, mannetje. Gulliver dacht niet dat hij ooit zou kunnen ontsnappen. Maar toch was de bevrijding nader dan hij dacht. Want de lakij die hem in zijn draaghuis naar het strand bracht, besloot daar een tukje te doen. Hij zette het draaghuisje met de ring aan de bovenkant naast zich neer. Hij slaat. Ik moet maar zien dat ik de tijd doorkom. Nou ja, ga ook maar slapen. Mijn huisgetje, het trilt aan alle kanten. Het, het lijkt wel of ik door de lucht vlieg. machtig, het, het lijkt wel of ik vlieg. Het was waar. Het was maar al te waar. Een grote vogel meende in het draaghuisje een lekker hapje te vinden. Hij nam de ring ringen zijn snavel en vloog met Gulliver boven zee. Maar daar werd hij de andere vogels aangevallen en boem, hij liet zijn last vallen. Was je me nou... Kijk, daar is dat. Dat drijft een heel huis in zee. Oh, we zullen het praaien, mannen. Het was de kapitein van een Engelse koopvaarder die dit zei. Er werd een sloep uitgezet en zo vond men Gulliver. Kapitein, mijn naam is Gulliver. Ik dank u voor mijn redding. Uw schip voert de Engelse vlag, zie ik. Dat doe ik maar genoegen. Ik ben Engelsman, ziet u. En zo keerde Gulliver terug in de wereld van de gewone mensen. Hij schreef een boek over al zijn avonturen en de mensen lazen het ademloos. Aan het vertellen van de zee, met zijn storm en met zijn orkanen en met zijn avonturen. Nou, dat kon Gulliver.